Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland helpt ook volgend jaar mee bij de training van Oekraïense militairen in Engeland. Volgens de minister van Defensie, Ollongren, gaat het onder meer om het oefenen van schieten en het lesgeven van medische zorg. De Nederlandse deelname zou ongeveer 7 miljoen euro kosten. In Amsterdam reden een groot deel van de avond geen metro's door een storing in het verkeersleidingssysteem. Storing begon rond 5 uur vanmiddag. Rond half negen kon de dienstregeling worden hervat. Storingen in het systeem komen vaker voor. Daardoor stonden eerder dit jaar en vorig jaar regelmatig matig metro stil. In Oekraïne is de zoektocht naar de opvolger van deze band begonnen. <middels> Kalush Orchestra won het Eurovisie Songfestival afgelopen mei. Wie Oekraïne volgende editie mag vertegenwoordigen, wordt in een live uitzending op 17 december bepaald. Die uitzending komt vanuit een bijzondere plek, namelijk een ondergronds metrostation in Kiev, dat nu wordt gebruikt als schuilkelder. Er zijn wel 400 inzendingen, veel van die liedjes gaan over de oorlog, de vluchten naar een ander land en het leven in de schelkelders. En ben je ook altijd zo nieuwsgierig naar Andermans salarestrookje? Die van deze voetballer ligt op straat. Is onbepaald. Oh my word. The first Teenage World Cup final goal. Sinds Pelé himself! Kilian Mbappé was dat, scorend in de WK-finale van 2018. De Franse ster-speler van Paris Saint-Germain tekenen in mei bij, niet voor een klein bedrag. Per jaar verdient hij 72 miljoen euro. Dat is niet het enige. Als hij bij de club blijft, zitten daar bonussen aan vast. Dan kan hij in drie jaar tijd in totaal 630 miljoen euro verdienen. Daarmee is hij de bestverdienende voetballer ooit. Het weer vanavond grotendeels droog, morgen zacht. Kans op regen in het westen en uh, dan een graad of 17. zin is in zandvoort. Morgenavond, het is 11 uur. Dit is Play It Loud. Goedenavond, mede metalheads en griezelfans. Mijn naam is Marcel van Kuik en jullie luisteren alweer naar de 51ste aflevering... van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud. En zoals de meeste van jullie inmiddels wel weten, behandel ik elke week een ander thema. En aangezien het nu eind oktober is, is het de ideale tijd om alvast de grootste feestdag ooit te vieren, Halloween. En natuurlijk is liefde een gemakkelijk doelwit voor liedjes. Wie heeft er geen liefde gevoeld? Wie identificeert zich niet met alle sappige goedheid die deze nummers met zich meebrengt. Het maken van een lied over monsters is echter een iets andere zaak. Van vampiers tot weerwolven tot onvoorstelbare wezens. Het is veel moeilijker om een deuntje te schrijven dat dezelfde blijvende kracht heeft. Ondanks de kansen zijn deze artiesten er echt in geslaagd om een aantal behoorlijke gedenkwaardige deuntjes te smeden. Over monsters en andere duistere wezens. Niet alleen voor Halloween, maar deze nummers zijn ook goed genoeg... om het hele jaar door te beluisteren en lekker te rocken. En rocken deden we meteen al lekker met The Thing That Should Not Be van Metallica... waar we deze uitzending mee zijn begonnen. Dit nummer gaat over... Of is gebaseerd op de korte verhalen van Cthulhu van H.P. Lovecraft... een Amerikaanse schrijver uit het begin van de 20e eeuw. Deze verhalen beelden een bepaald eng monster uit... dat door Lovecraft wordt genoemd als de Cthulhu... wat in het nummer wordt gezien als de thing that should not be... Tulu kwam miljoenen jaren geleden op aarde terecht en wordt beschreven als een kolossaal wezen... dat zijn tijd doorbrengt in de verzonken stad Rlie in de grote Oceaan. Hij is de priester van een pantheon van goden dat bekend staat als de Grote Oude, oftewel de Great Old Ones... waarvan hij ook zelf deel uit had gemaakt. Zij zouden samen hebben geregeer, geregeerd over de aarde, ver voordat de mensheid ontstond. Het specifieke verhaal van H.P. Lovecraft, waarnaar dit nummer verwijst, is The Shadow Over Innsmouth. Geschreven in 1936 was het het enige verhaal van Lovecraft... dat als boek werd uitgebracht toen hij nog leefde. Zijn andere korte verhalen werden tijdens zijn leven... gepubliceerd in een tijdschrift genaamd Weird Tales. Het volgende nummer, een donkere nummer... is gebaseerd op de klassieke film The Omega Man uit 1971... met Charlton Heston in de hoofdrol. Dat ook weer is gebaseerd op het post-apocalyptische apocalyptische roman... I Am Legend uit 1954 van Richard Matheson en gaat over een man die de enige menselijke overlevende is van de apocalyps, die samenleeft met een groep vampierachtige zombies. The Creature of the Wheel moet het personage van Heston voorstellen. De enige overgebleven mens, zoals wordt gezien door de vampier-zombie-hybride populatie... gecreëerd door een plaag die over de hele wereld raasde. De getroffenen zien het personage als een kwaadaardig monster... en geven hem de schuld van alle kwalen die de moderne mens heeft veroorzaakt. Ik zie je al thuiskomen met een van de bandleden van de Finse monsterband. Lordy natuurlijk. Ze schrikken zich waarschijnlijk dood. als zij deze enge pakken zien. Uh, maar zou jij een monster kunnen liefhebben? Dat is de vraag. De betekenis van het nummer is vergelijkbaar met het concept van The Beauty and the Beast: en bevat een mannelijke verteller die een jonge vrouw vraagt of zij wel van hem kan houden, ondanks dat hij een monster is. Would you love a monster man? Werd in Finland een monsterhit. Dave Mustaine schreef voor zijn Megadeth ook een monstersong... gebaseerd op het monster Death Clock uit de Marvel Comics... maar wordt hier Psychotron genoemd. Wat een deels bionisch, deels organisch monster moet voorstellen. De tekst geeft aan dat het een moordenaar is die in stilte toeslaat en moordt... een aanvaller is, afkomstig uit de hel, onverslaanbaar is en een computer aan boord heeft... Verwikkeld in een oorlog is hij een non-stop strijder. Misschien geen mutant, maar misschien een man. Het is Psychotron. De the Misfits natuurlijk is een klassiek nummer over monsters... die je nog steeds de rillingen over de rug kunnen geven. De teksten zijn donker en griezelig en de muziek is even intens. Als je op zoek bent naar een nummer dat je het gevoel geeft... dat je door een monster wordt bekeken... dan is Die Monster Die een perfecte keuze. De teksten gaan over een kind... Uh, ...dat wordt geterroriseerd door een monster in de, spiegel van, uh, van, uh, kijk, in de spiegel... ...en zijn angst daarvoor die daarmee gepaard gaat. Sorry. De misfits staan bekend om hun horrorpunk... ...vaak beïnvloed door science fiction en horrorfilms van vroeger. Die Monster Die deelt zijn titel met een beroemd Boris Karloff film... ...uit 1965, losjes gebaseerd op The Color Out of Space van H.P. Lovecraft. Daar hebben we hem weer. Hoewel de teksten niet naar de Carloff-film verrefereren, is er wel een verwijzing naar Marilyn Monroe, die terugkeert uit de dood, dankzij de openingstekst. Het volgende monster kennen we allemaal wel van de talloze klassieke verfilmingen. Gojira van origine uh, Japans en bij ons beter bekend als Godzilla. Hij maakte zijn allereerste opwachting in 1954 en werd een wereldwijd groot succes en popcultuuricoon. Er verschenen zo'n 32 films in totaal in Japan... en vier Amerikaanse films van dit door nucleaire straling ontstane... gewelddadige en prehistorische zeemonster. Blue Oyster Cult schreef er ook een nummer over... dat vooral was geïnspireerd op een reeks Japanse films... uit de jaren 50 met het Godzilla-monster... wat weer was geïnspireerd op het commerciële succes van King Kong uit 1933... en The Beast from 20,000 uh, 20, Phantoms, 1953... In 1962 kwam King Kong vs. Godzilla overal in de theaters. De songteksten verbeelden beroemde scènes uit de Godzilla-films. Dus... Monster van de Cramps. Beweert de hoofdpersoon in het nummer een bloeddostig, moordzuchtig monster te zijn. En de luisteraars barsturen voor. Hide the Virgin, say your prayers, here come trouble from the cosmic sea gods of blood. Chilling op zijn zacht gezicht. De verteller beweert verder: I'm the god monster from the end of the world, zoals je vaak hoorde op het last. De Cramps toverde een duivels heksenbrouwsel van Oer Rockabilly met verg. Uh, vet besmeurde garage rock met invloeden uit de jaren 60 vintage monsterfilms. Perverse en glinsterende seks en het afval van uitwerpselen van 50 jaar Amerikaanse popcultuur. De Cramps zijn echt een Amerikaanse creatie, vergelijkbaar met de Cadillac, de White Castle Hamburger, Defender Stratocaster en Jane Manfield. Dan gaan we door naar de shockrocker Alice Cooper, en die is ook geen onbekende in de Amerikaanse film- en muziekindustrie. En hij heeft ook verschillende creepy plaat opgenomen in zijn carrière... die in deze lijst konden staan. Maar de keus viel vanavond echter op... He's back, the man behind the mask. Niet zo'n bekend nummer van hem. Dat werd opgenomen als soundtrack voor de horrorfilm... Friday the 13th, part 6, Jason Lives. Het nummer volgt de plot van de film. De terugkeer van Jason Voorhees die werd gedood in de vierde film... en afwezig was in het vijfde deel, Friday the 13th, A New Beginning... You're Sysquatch van Mastodon is het vijfde nummer van het conceptalbum Blood Mountain. En vertelt het verhaal van een held die door goden is vervloekt om in een weerwolf te veranderen. Hij moet de legendarische reliquie, de Crystal Skull, terughalen en naar de top van Blood Mountain brengen. Hij is bang voor de gevaren die hij onderweg kan tegenkomen. En dan struikelt hij over een Squatch, een ras van inheemse eenoogige wezens die op de Blood Mountain leven en het vermogen hebben om in de toekomst te kijken. De Sasquatch si laat onze held een flits van zijn toekomst zien. Als hij de schedel naar de top van de berg brengt... zullen alle overgebleven Sasquatch si die vastgebonden zijn aan de berg worden vrijgelaten. Het beest waarschuwt onze held echter om uit de buurt van de Birchman te blijven. De van de mythische SciSquatches gaan we naar een bijbels zevenkoppig monster met elk een andere naam. De band Avenged Sevenfold putte veel uit bijbelsliteratuur, literatuur, geschiedenis en oude literatuur. Waaronder delen van het boek Openbaring, evenals Dante's Goddelijke Comedie van de Hel. Historisch gezien vormde de seksueel afwijkende koningin van Babylon de basis voor het lied. Evenals het terugkerende thema van seksuele verleiding in de videoclip. Het zevenkoppige beest met tien horens, waarnaar het in het lied vaak wordt verwezen, is de Antichrist. De hoer waarnaar in het lied wordt verwezen, is de Great Babylon. Geciteerd in het lied Fallen Now is Babylon the Great. De tekst van M. Shadows voor dit lied over de val van Babylon wordt vergeleken met Hollywood... waarbij veel Hollywood-clichés worden getoond, zoals de jonge onschuldige jongens... die worden beschadigd en hun ziel verliezen. Ze worden afgeschilderd als een hoer of een prostituee omdat ze geestelijk hoerij begaat. Met de koningen of leiders van de wereld. Dit zou worden geïnterpreteerd dat haar eerste liefde verliet... de verzoening predikend aan God in Christus en in plaats daarvan puur geldelijk en politiek gewin nastreefde... Haar primaire doel is om alle mogelijke manieren macht te krijgen over de heilige van God en ook zelfs niet de gelovigen. Bij de volgende dieren denken we in sommige gevallen aan bloedzuigers bekend uit de Dracula-films. Deze dieren van... Oh, wacht, dat is voor het volgende nummer. Sorry, ik ga even te snel. Zie ik. Die hoort er nu. En dat was 7 Sevenfold met The Beast and the Harlot. En normaal gesproken zou ik twee nummers draaien achter elkaar. Maar nu breek ik hem even af en ga ik hierna nog het laatste nummer draaien van het eerste uur. En wat ik al eerder zei, bij de volgende dieren denken we natuurlijk in sommige gevallen aan bloedzuigers. Bekend uit de Dracula films. Deze dieren, vampier, Vleermuizen, bestaan echt en voeden zich voornamelijk met het bloed van slapende slachtoffers. Meestal vee. Voor het laatste monsternummer dit eerste uur... krijgen we te maken met een reuze vleermuis... in The Monster is Loose van Meat Love. Geschreven door Nikki Six en John 5. De geanimeerde videoclip laat een langharige blonde man zien... die een vrouw redt van een monsterachtige vleermuis. Maar textueel gaat het over het loslaten van je innerlijke monsters. Straks na het nieuws van 12 uur ben ik weer terug met een uur vol enge verhalen over het mythische wezen. Vooral in Europa bekend als de weerwolf. Een mens dat s'nachts vaak met volle maan verandert en op zoek gaat naar menselijke of dierlijke slachtoffers om ze te verslinden. Dat dus het tweede uur. En ik kan jullie vertellen dat binnenkort ik uh, mijn programma eindelijk eerder op de avond mag uitgaan zenden. In plaats van 11 uur zal je mij dus gaan horen van 9 uur s'avonds tot 11 uur s'avonds. En wanneer dat gaat zijn, dat weet ik nog niet zeker. Daar zijn ze mee bezig. De verwachting is dat dat uh, begin november zal zijn. Dus, dan weten jullie dat. We kunnen jullie ook gaan luisteren. Maar nu eerst dus Meet Love met The Monsters Loose. Ik spreek jullie straks weer, of jullie horen mij straks weer natuurlijk, uh, met het tweede uur. Uh, met... Weer wolfjes. Dus dat wordt een, een leuk, uh, leuk uurtje met heel veel goede nummers, kan ik jullie vertellen. Nou, tot strakjes. A slippery road, what prevention I soul through the wind and the cold with no protection. Just one direction, destruction. I paid for all my mistakes, taking all it can take. Tell I'm ready to break, but they're vicious. It's so outrageous, it breaks us. I'm bleeding, still bleeding.